8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, Lax, wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Lax is vooral bekend van de landelijke klachtenlijn bij de eindexamens. De organisatie wil onder meer de verplichte rekentoets afschaffen en de basisbeurs opnieuw invoeren. In metro zegt Lax voorzitter Annen dat de partij op 15 maart op de stembiljetten komt zonder partijnaam met alleen een nummer. Donald Trump wil de sancties tegen Rusland opheffen, in ruil voor een kernwapendeal. Dat zegt de aankomend president in een interview met de Britse Times en het Duitse blad Bild. Volgens Trump leidt Rusland onder de sancties die werden ingesteld na de annexatie van de Krim. Verder noemt Trump het vluchtelingenbeleid van de Duitse bondskanselier Merkel rampzalig. Volgens hem was voor veel vluchtelingen uit Syrië opvang in de regio beter geweest. Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizhi is zijn zeker 32 mensen omgekomen. Een vrachtvliegtuig van de Turkse maatschappij ACT stortte in de buurt van de hoofdstad Bishkek neer op huizen. 17 van de doden waren inzittenden van de Boeing 747, de anderen woonden in de getroffen huizen. Op een akker in de buurt van Schiphol begint de explosieve opruimingsdienst vandaag met het ruimen van 26 vliegtuigbommen. In de Tweede Wereldoorlog lag daar een nepvliegveld om de aandacht van Schiphol af te leiden. Alle bommen van 50 tot 500 kilo worden geruimd. Elke dag worden er één of twee gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het aantal bedrijven in Nederland is vorig jaar gestegen tot ruim 1,8 miljoen, meldt de Kamer van Koophandel. Dat is een record. De grootste groei zat in de sector logistiek. Door nieuwe wetgeving kwamen er veel nieuwe taxibedrijven bij. Het aantal faillissementen daalde met 16 procent. Dat weer nog in Brabant en Limburg hardnekkige mist. Op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt min 1 graden in de mist tot plus 3 vlak aan zee. De rest van de week rustig en droog. In het noorden en noordwesten worden het 0 tot 4 graden. In het zuidoosten blijft het overdag vaak vriezen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad moet het verkeer nog steeds rekening houden met plaatselijke gladheid door bevriezing. Ik noem de files in de Randstad met een vertraging van meer dan 15 minuten. Dat zijn de files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knopend Ippenburg en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekiedel-Ambacht en Sliedrecht-Oost 7 kilometer. Van Nijmegen naar Gorkum op de A15 tussen Ochten en Waddenooien 9 kilometer. De A27 van Breda naar Utrecht tussen Geert Ruidenberg en de brug Gorkum 11 kilometer, rekenen op een half uur vertraging. En verderop bij Lexmond nog eens 5 kilometer, ruim een kwartier. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Alfred Almere Haven en knopend Eemnes, 7 kilometer. Dat kost, kost je zeker 20 minuten. De N201 Hilversum berichting Uithoorn tussen Korte Hoeven en de aanstelling met de A2 4 kilometer, dus bijna 20 minuten vertraging.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 van Zandvoort op zaterdag, met de single van John Anderson en Hold On To Love. Het is 7 over 2, we zeggen Zandvoort, een hele goede middag. En ik dacht van, wat zit mijn koptelefoon vreemd? Maar dat komt natuurlijk door mijn kapsel, dus zit het heel anders. <lacht> ja, dat zit echt heel raar, maar daar winnen we vanzelf alweer aan. Albertje een goede middag. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten goedemiddag kijkers... Welkom bij wederom drie uur live radio vanaf de Tolweg 10A, het mediapark te Zandvoort. Zo is dat. Uw enige echte lokale zender. Ja, uh, wat gaan we allemaal doen van, uh, vandaag? Uh, allereerst wordt er natuurlijk druk gebasketbald in de Korver Sporthal. En dan hebben we natuurlijk over het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi. En rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen met onze verslaggever Joop van Nes. Want die is daar voor ons aanwezig. Uiteraard, verder zoals u van ons gewend bent... de vaste items, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus ik zou zeggen, legt uw pen en papier klaar... want dan kunt u meeschrijven... want er komen weer een aantal prachtige evenementen aan... in ons prachtige dorp Zandvoort. Het weer is, uh, ziet er redelijk goed uit. Ja, dan weer zon, dan, dan, dan weer regen, dan weer hagel. En s'nachts mm. uh, droge sneeuw, hoorde ik net op het nieuws. Ja, ook leuk. Goed. Uh, blijft het zo, wordt het beter, wordt het anders? U hoort allemaal rond de klok van half drie... tijdens ons enige echte weerbericht. Het dieren van de week um, rond de klok van half vijf... luistert naar de naam Roevers. Het gedicht van de week, het is wel heel actueel deze keer... want uh, het is, uh, was af, afgelopen week een heel gezellig uh, zijn uh, in de Halterstraat... En ik kan het niet nalaten om daar een gedicht over te schrijven. En uh, het gedicht, uh, het is erg, erg gevoelig hoor, het is erg gevoelig. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf staat in het teken van weer alleen. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, rond de klok van kwart over via Pit Report, nieuws uit de wereld uh, van de Formule 1. En wellicht ook nieuws vanuit de, Parijs, uh, vanuit de Dakar Rally. Uh, sport kort, en ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En de veteranen eens, ze zijn lekker bezig. Nou ja, ze zijn bezig in Amsterdam tegen AFC. Daar staat het op die moment bij rust 2-1. Dus ze staan 2-1 achter. Dus in de tweede helft hopelijk beter voor de heren van de veteranen in... Deze zaterdagmiddag 14 januari 2017 hebben de meisjes het weer. Naar hun zin The Girls Just Wanna Have Fun. De, de single van Cindy Lauper. Zo het Sanford's nieuws in het kort. Maar eerst de Macband. De disco klassiekers hoor je zeker langskomen bij CFM. Waaronder uh, deze single inderdaad van The Mac Band en Roses Are Red. 16 over 2, nogmaals een hele goede middag. Het zonnetje schijnt weer lekker in Sanford. En inderdaad, dan weer regen, dan weer zon. We weten ook niet waar we aan toe zijn. Maar misschien straks na half drie na het CFM weerbericht uh, Albert Jan. Maar zover is het nog niet, want we hebben het uh, Sanford's nieuws in het kort nu. Allereerst een brandje in trein, mogelijk door brandstichting. Het brandje dat donderdagmiddag in de trein op het perron van station Zandvoort aan Zee geblust moest worden... lijkt door brandstichting te zijn ontstaan. De politie is op zoek naar getuigen van deze mogelijke brandstichting. Donderdagmiddag rond twee uur kregen de hulpdiensten de melding dat er brand zou zijn in een treinstel. Ter plaatse bleken getuigen die bij het station aan het werk waren rook uit een treinstel te hebben zien komen. Het betrof een trein die vanuit Haarlem het station binnen was komen rijden. NS-personeel lieten de ongeveer 50 passagiers uitstappen. nadat was gebleken dat er een kleine brand was in een toilet. De brand was ontstaan in een houder met papieren handdoeken. De brand is vermoedelijk door brandstichting ontstaan op het traject Haarlem-Zandvoort. Een rit van 7 à 8 minuten. Bent u getuige geweest van deze brandstichting? Meld u dan bij de politie bij, op telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. Zandvoort kan weer bestuurd worden. Donderdag zijn tijdens de extra raadsvergadering Michel Demmers... en Gert Tonen als nieuwe wethouders toegetreden... tot het college van BMW van Zandvoort. Zandvoort kreeg een nieuw college nadat Lisbeth Chalik in de soap rondom het Waterlo Watertorenplein de pijp aan Maarten gaf. De heren werden door burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd. Een nieuwe coalitie was nodig en kon na een verkenning... door mevrouw Geuransson van de VVD snel door de burgemeester... Uh, Johan de Zwart van Blarikum gesmeed worden. De nieuwe coalitie bestaat uit D66-CDA, uh, gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid, waarbij het CDA de steun krijgt van Freek Veldvis en de PvdA kan rekenen op steun van uh, Sociaal Zandvoort. Zandvoort kan nu doorgaan met onder andere de ontwikkeling van het Watertorenplein, het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Nieuw-Noord en andere belangrijke zaken. Er, komen geen nieuwe, er komt geen nieuwe begroting, want alle partijen kunnen zich in november breed aangenomen begroting 2017 vinden. Aan het eind van de vergadering werd Jan Benen van het CDA als raadslid door voorzitter burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd. Hij vervangt Fred Kroonsberg die een stapje terug doet. Kroonsberg wordt buitengewoon raadslid van zijn partij. Belen is met zijn 21 jaar de, uh, het jongste raadslid van Zandvoort en de regio. En last but not least, update over de werkzaamheden op het Stationsplein. De werkzaamheden aan het Stationsplein zijn na het kerstgeces weer opgepakt. Deze week worden in de Koper Passarel de blokken met de tekst Zandvoort aan zee geplaatst. Verder is de oude rijwegverharding op het stationsplein opengebroken... en liggen de buizen voor de nieuwe uh, in, infiltratieriool klaar. Voor de parkeerplaatsen voor het station is een, door, een doorsteek gemaakt. Hierdoor, hierdoor kan nog tot de start van fase 3 gepland... op 2 februari gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen. Zoals bekend rijden de bussen nu via de johan Metzgerstraat en de boulevard. Bij de tijdelijke halte op de, de Van Heemskerklaan wordt komende week een abri geplaatst... die dit, zodat passagiers bij regen en sneeuw enige beschutting hebben. Tot zover. Dank je wel, albert Het Sanford's Nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. En deze kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Storm. Zoek even onder CFM Sanford. En Albert-Jan heeft het lekker voor de, rustig voor de deur, hè, nu? Heerlijk. Ja, geen auto rijdt er meer langs, nee. Ook de Valspijkstraat is daarvoor afgesloten.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 don't gotta let me try to give you what you want You've been... Dan hoor je ze bij CFM de 40 beste platen uit Europa. En ook deze nieuwe van de weekend samen met... ja, dat hoor je wel in de plaats Dagpunk staat daarin genoteerd. Dat was I Feel It Coming. Nou, nog één klassieker en dan gaan we weer over... naar het verdere nieuws uit Zalvoort en de regio. En die is van de news Ja, en als je tussen je oude platen een beetje scharrelt... dan kom je nog zo, dan wel wat leuks tegen. Waaronder deze single van The New Shoes en The Point of No Return. Ja, leuk om hem weer een keer terug te horen deze plaats bij CFM. Nou, straks gaan we over naar het weerbericht. Maar eerst hebben we nog even een ander nieuwtje. Want morgen dan wordt er heel veel gemountainbiket in Zandvoort. Ja, want dan is het weer tijd voor de MTB Beach Race Noordwijk Zandvoort. Zoals gezegd, morgen 15 januari vindt de MTB Beach Race Noordwijk-Zandvoort plaats. Het terrein van het circuit op Zandvoort zal als keerpunt worden gebruikt. Men zal vanaf het strand de boulevard oversteken... en dan een ronde over het verharde pad, het zogenaamde Jantjespad... om het circuit heen rijden en dan terugkeren naar het strand. Dit gebeurt tussen kwart voor tien morgenochtend en half twaalf. Er passeren dan ongeveer 500 beach racers. De organisatie verzoekt vriendelijk om dit evenement niet te verstoren. Het gaat hier om een wedstrijd waar velen hard voor hebben getraind. Vanaf het MTB parcours is het natuurlijk hartstikke leuk om hier naar te komen kijken. Dus morgenochtend van kwart voor tien tot uh, half twaalf passeren er zo'n slordige 500 beach racers. Uh, Zandvoort en wel uh, via Jantjespad weer terug naar het strand en dan weer terug naar Noordwijk. Ja, echt iets voor uh, de vroege vogels op uh, zondag, zullen we maar zeggen. Ja, wel, jan weer van de partij. Nee, ik ben Oké, okay. staat dadelijk het weerbericht. Maar eerst, Robbie Williams. Van Robbie Williams. You're the love of my life. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Ja, je bent van harte welkom via www.zfm-life.nl. Www.zfm-life.nl. Kijk je live mee bij Zandvoort op zaterdag. Via de Zandvoort. Ja, het is 2 over half drie. Wat gaat het weer de komende dagen doen, Albert nou, al eerst nog even terug naar uh, de onstuimige vrijdag. Want na een onstuimige vrijdag is het op deze zaterdag iets rustiger. De west- tot noordwestenwind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6, met nog altijd kans op windstoten tot zo'n 60 km per uur. Verder schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot een enkele buien. En deze buien zijn winters van karakter en kunnen gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. De temperatuur wordt vanmiddag niet hoger dan een graad of 4... maar tijdens buien is het kouder en dat is ook uh, voor het uh, gevoel. Vanavond in de komende nacht is het wisselend bewolkt... en het komt tot enkele winterse buien. De temperatuur daalt naar een graad of 2 boven het vriespunt... en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige noordwestenwind. Morgen heeft de bewolking de overhand... en later in de ochtend en morgenmiddag gaat het enige tijd regenen of motregen. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of vier... en er waait een zwakke tot matige naar zuid tot zuidwest draaiende wind. En na morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het oosten tot noordoosten... en de temperaturen gaan naar beneden. In de nacht gaat het licht later in de week matig vriezen... en overdag komt de temperatuur vanaf woensdag ook niet meer boven nul uit. Met andere woorden, opnieuw een winterse periodeopkomst. Al dus Rico's Schreuder. <tie> dus kleuren. we gaan weer gladheid krijgen en narigheid. Ja, juist, narigheid. Mm, het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Ja, dan moet je eigenlijk die plaat erachteraan draaien van uh, koud, hè? Wat is het, koud, hè? Nee hoor, we hebben deze uitgekozen. Hier is Ubi40. zonnetje van vandaag. Dan past deze plaat echt wel, hè? Yo, de UB40 and sing our own song. We volgen vandaag de veteranen 1. per vraag uit tegen AFC. In Berust stond het 2-1, stonden ze 2-1 achter. Nou, we hebben nog verder geen mededelingen vanuit Amsterdam gekregen... dus waarschijnlijk nog steeds een 2-1 achterstand al daar voor de veteranen 1. Mocht er weer nieuws over zijn, dan hoor je dat bij CFM. En hier is die leuke single van alweer heel wat jaren geleden. Hier is Wes en Alané. Dit soort uh, muziek op de radio hoort, dan krijg je meteen weer zin in uh, het zonnige weer. Hè? nou, Dat hebben we op dit moment hier in al voort, dus dat uh, komt goed uit. Dan gaan we gewoon met z'n allen lekker naar het strand. Binnenkort uh, worden de strandpafio's weer opgebouwd, Albert jan Dus uh, dan zijn we weer klaar voor het uh, nieuwe seizoen in 2017. Je hoort de zingel van Wes en Alainee... Ja, en de burgemeester, hij gaat weer eens op vakantie. Nou, breaking news, ja. de luisteraars en kijkers. Ja, ja, ja, ja. ja, want uh, nou, dat mag ook wel, die man heeft het wel erg druk gehad aan het eind van vorig jaar. Hè, met van alles en nog wat. Maar hij gaat op vakantie, en wel van 18 tot en met 25 februari. Dus wordt er een burgemeester gezocht, en wel een kinderburgemeester. Altijd al de baas in Zandvoort willen zijn? Dit is je kans. VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester tijdens de Kids Adventure Week. In de voorjaarsvakantie van 18 tot en met 25 februari is het in Zandvoort weer Kids Adventure Week. Een week vol activiteiten en avonturen speciaal voor kinderen. Van het strand tot in het dorp Zandvoort wordt op allerlei manieren één grote speeltuin gecreëerd. Maar iemand moet natuurlijk wel zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Daarom krijgen kinderen tussen de 8 en 12 jaar de kans om die week de belangrijkste man of vrouw van Zandvoort te worden. De Kids Adventure Week wordt voor de zesde jaar op rij georganiseerd... met spannende outdoor-activiteiten, creatieve workshops, sportieve uitdagingen... en mooie verhalen krijgt buitenspelen en nieuwe betekenis. Strand, natuur en samenspelen zijn belangrijke thema's... die in alle activiteiten terugkomen. Burgemeester Spelen hoort daar natuurlijk ook bij. In de week voor de Kids Adventure Week wordt, door, wordt de kinderburgemeester... klaargestoomd voor zijn of haar nieuwe functie... Journalisten, waaronder ook wij, en fotografen leggen vast... hoe de kinderburgemeester wordt geïnstalleerd op het gemeentehuis... en de ambtsketen overhandig krijgt van de burgemeester... dan wel loco-burgemeester van Zandvoort. Weet jij wat loco betekent in Spaans? Ja, ja, gek, gek. Ja, we hebben dus een gekke burgemeester en een burgemeester van Zandvoort. Op zaterdag 18 februari zal de kinderburgemeester... de Kids Adventure Week officieel openen door het lint door te knippen... op het kantoor van VVV Zandvoort... Durende de week mag hij of zij aan meerdere officiële gebeurtenissen meedoen. Interviews, een voorleessessie en het openen van het Heldenplein... met onder andere brandweer, politie, KNRM en reddingsbrigade. Kinderen die het ambt van kinderburgemeester helemaal zien zitten... kunnen hun motivatie sturen naar, en nu komt hij: marketingapenstaatjevvvzandvoort.nl marketingapenstaatjevvvzandvoort.nl na een selectieronde worden drie kinderen uitgenodigd... op het kantoor van VVV Zandvoort. Daar mogen ze vertellen waarom nou zij de nieuwe kinderburgemeester moeten worden... en een van die drie wordt uiteindelijk gekozen. Dus wil jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva, Finn en Gaia worden... Mail dan voor 5 februari waarom jij de baas van Zandvoort moet worden. En wie weet, word jij de koning, dan wel koningin van de Kids at Adventure Week. Spannend, Albert-Jan. Spannend. Heel spannend. En wellicht ook een uitnodiging hier in de studio, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Ja. De kinderburgemeester komt eigenlijk elk jaar bij ons langs. Hè? Ja. Dus ja, ook dit jaar vast en zeker weer. Dus meld je aan via marketing.vvvzandvoort.nl En dat kan nog tot 5 februari. Je aanmelden voor kinderburgemeester dit jaar in 2017 she works the night by the water she's strip, so far away from my father's daughter she just wants her life, for her All on a life baby no one will come she's got to save him daily struggle Bush there. Mmm, my red pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Stepping your workflow, everything you know, so you're not stopped. No time, no time for your dear. Now she gotta Lasko, de nieuwe single van Clean Bandit. Ja, en niet alleen Clean Bandit, nee, ook Jean-Paul deed mee met Rockabye. Dat is duidelijk te horen, het geluid van Jean-Paul in deze plaats. Naar de veteranen heen, waren helemaal trots op de mannen... die speelden vandaag uit tegen AFC uit Amsterdam. Nou, ik heb slecht nieuws, over, De wedstrijd is middels voorbij. Het werd 6 tegen 1, 6-1 verlies, al. van de van alweer heel veel jaren geleden. Dat was High Under The Moon. Ja, we hebben het bij de nieuwjaarsreceptie in de haven kunnen horen. De nieuwjaarspeech van de burgemeester. En wij gaan nog even terugblikken op die speech. Ja, want de burgemeester is en blijft realistisch... en optimistisch voor 2017... Dat bleek uit zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. De zesde gezamenlijke receptie werd weer druk bezocht. Vele Zandvoorters, maar ook geïnteresseerden uit aan grenzende gemeenten... kwamen bekende en onbekende dorpsgenoten de hand schudden op het nieuwe jaar. Halverwege de receptie kreeg burgemeester Niek Meijer die zijn gehoor opnieuw... welkom heten in de Republiek Zandvoort het woord. Zijn nieuwjaarsrede was gelardeerd met terugblikken en vooruitzien. Ik kijk met u terug op een bij tijd en wijde turbulent... maar vooral toch een goed jaar voor Zandvoort. Dan springt er voor mij vooral uit... wat er voor een energie in deze gemeenschap zit. En ik kijk vooruit en dat doe ik met realisme en optimisme. Hoe we met elkaar de schouders eronder zetten om dingen tot stand te brengen... of om mensen te helpen zonder luchtfietserij. Realistisch en met een flinke toef optimisme. U wilde samenwerken, zaken voor elkaar krijgen... en dat deed u ook, begon Meijer zijn vrij lange reden. Vooruitkijkend naar 2017 zag Meijer een aantal grote zaken... die om oplossingen vragen. Het Watertorenplein, het Badhuisplein, de entree van Zandvoort... en de nieuwe toeristische visie kunnen samen tot een oplossing worden gebracht. Dames en heren, vanuit de Republiek Zandvoort... wens ik u allen optimistisch, realistisch en vooral gezond 2017... was tot slot zijn nieuwjaarswens... Maar na zijn uh, uh, nieuwjaarsrede had de burgemeester nog een verrassing in petto. Het college had de gemeentelijke waarderingsspel toegekend aan de stichting Vrije Horizon. Die ijvert voor het plaatsen van weliswaar meer windmolens, maar dan uitzicht uh, van de kust. Er is een instelling die onvermoeibaar strijdt voor de Vrije Horizon. Ze hebben intensief met de gemeente samengewerkt gezamenlijk ook met andere gemeenten opgetrokken... om de onzalige plannen van het plaatsen van windmolens... dicht bij de kust te beïnvloeden... zodat ze uit het zicht worden geplaatst. Helaas lijkt dat niet te gaan lukken, maar dat is een andere zaak, zei hij. Naja, riep Albert Koper, de voorzitter van de stichting, naar voren. In hem eer en waardeer ik al die enthousiaste vrijwilligers... en zeg ik hen veel dank. Hierna las hij het bijbehorende gedicht voor... en speelde hij de bijbehorende speld bij Korper op zijn revers. Oké, dat is het goed nieuws dus. Inderdaad, voor de stichting Vrije Horizon. De waarderingspel van de gemeente Zandvoort. Ja, morgenochtend gaat dat gebeuren. Hier bij het circuit van Standfoort. Allemaal mountainbikers. 500 stuks. Die de wedstrijd met elkaar aangaan. Nou, speciaal voor hun deze van skik en op fietsen. een in dit fiets ik er. Samen gaat de Nee, Amsterdam, de bouwen ons kanaal. Naar ze dadelijk ik de kaas. Zoek ik dan fiets ik de Maar ik wil al dat iedereen zien. De mooie dag. Die mee gaan doen aan de, aan de tour uh, over het strand, onder meer. En bij het circuitpark Zandvoort. En iedereen is van harte welkom om een uh, kijkje te gaan nemen. Het is altijd leuk om uh, de heren en dames in actie te zien op hun mountainbike. En speciaal voor die heren en dames rijden de Single Fast Kick. En opfietsen. Op naar het nieuws en weer van drie uur.